Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Advocaten hebben kritiek op het plan om commerciële DNA-databanken te gebruiken bij het oplossen van oude moordzaken, zoals ook in Amerika gebeurt. De nieuwe coalitiepartijen hebben dat afgesproken in een hoofdlijnenakkoord en ook het Openbaar Ministerie is voor. Maar de prominente advocaten Benedicte Fiek en Geert-Jan Knoops... vragen zich in Nieuwsuur af of het plan juridisch houdbaar is. In de commerciële databanken zit DNA van mensen... die bijvoorbeeld stamboomonderzoek hebben laten doen. Volgens de advocaten beseffen veel mensen niet wat het betekent... als ze ermee instemmen dat hun DNA ook voor andere doeleinden wordt gebruikt.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 Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza-stad is het hoofdkwartier van VN-hulporganisatie UNRWA geraakt. Zeker acht mensen zijn omgekomen, zeggen ooggetuigen tegen persbureau Reuters. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Een woordvoerder van UNRWA zegt nog te onderzoeken wat er precies is gebeurd. In het gebouw zouden veel Palestijnen zijn geweest die voedselbonnen en water kwamen halen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera spreekt van honderden mensen. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje gewonnen. Op het circuit van Barcelona startte hij vanaf de tweede plek... maar hij had al snel de leiding te pakken... en hield Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich. Het weer? Een overwegend zonnige avond gevolgd door een heldere nacht. Minima rond 11 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer dan vandaag. 22 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Een hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1599. Ja, de ene laatste aflevering van Peaceful Radio Show. Uh, mijn naam is Ben of Eugen, gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We hebben één nieuw album en dat komt van The City of Dawn. En die had de zomer in zijn hoofd, en zijn kop ook zeg maar in zijn hoofd natuurlijk. En die maakte daar gelijk een album van. En de track waar we naar gaan luisteren is Echoes of a Dreamers Late. Dan gaan we terug in de tijd, uh, nou tijd, maar het zijn allemaal weer nieuwe albums. Het is, uh, ja, het is zomer, dus de artiesten die, uh, nemen hun gemak ervan. En dat, nou, dat komt toch allemaal wel goed uit. Want dan heb ik in ieder geval ruimte om weer wat oudere werkjes te draaien. Uit bijvoorbeeld 2018. En toen was uh, Whiteson dat is in de, toch een, een groep mensen van de familie Kaurka a u r En die uh, hebben toen heel veel werken gemaakt. Whiteson die staat uh, op trek uh, 8, de Thunder Mountain Gang, ja... Het gaat niet zo heel lang, want het is een beetje een toonig nummer, dus een paar minuutjes. Wat veel langer gaat duren, eh, want er zitten heel veel korte tracks tussen. Dat is het, eh, het laatste nummer van Praful en de Spirit Tribe. En dat is het uh, nummer uh, so far, so near van het album Earth Tones. Hij uh, ja, gaat ook een beetje zingen, maar goed, maakt niet uit. Het gaat hem goed af. Ik zou zeggen, peacefulradio.info, daar kan je alles terugvinden. En ik wens je heel veel luisterplezier.